7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft Italië om advies gevraagd... over liquidaties van familieleden van kroongetuigen... meldt het VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland. Aanleiding is de liquidatie vorige week van Redouan B., de broer van kroongetuige Nabil B., het OM heeft onder meer gesproken met onderzoeksrechter Nicola Gratteri... een bekende maffiabestrijder. Volgens hem moet Nederland zo snel mogelijk... speciale anti-maffia-wetgeving invoeren. Zo is in Italië samenwerking met de maffia al strafbaar... ook al heb je zelf niet strafbaars gedaan. Een verdachte van een dodelijke woningoverval in Gees in Drenthe gaat vrijuit... omdat het Openbaar Ministerie een onjuiste getuigenverklaring in het dossier had gestopt. De rechter noemt dat zeer kwalijk. Tegen de verdachte was 12 jaar cel geëist. Bij de woningoverval twee jaar geleden in Gees overleed de 69-jarige bewoner. De verdachte die nu vrijuit gaat zou op de uitkijk hebben gestaan. De twee hoofdverdachten kregen 12 jaar cel, tegen hen was 15 jaar geëist. Schaatsfabrikant Maple Skate uit Herenveen is failliet. Het bedrijf is bekend van de opvallende goudkleurige schaatsen. die populair werden toen Rintje Ritsmader in 2004 op ging rijden. Tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi in 2014 reed 70% van de schaatsers op ijzers van Maple Skate. Het bedrijf heeft al een tijd schulden. Er werken nog 10 mensen. De curator heeft goede hoop op een doorstart. In India is een man gearresteerd die zijn dode moeder... thuis in de vrieskist bewaarde. De politie vermoedt dat hij dat deed om haar pensioen op te strijken. Volgens Indiase media was de vrouw uit Kolkata vroeger ambtenaar. Ze kreeg een staatspensioen van omgerekend ruim 600 euro per maand. Drie jaar geleden overleed ze. Haar zoon zou haar toen in de vriezer hebben gestopt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal rond 5 graden. Morgen zonnig, maar in het westen meer bewolking. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Ook zondag is het warm, maar met nog wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie. De avondspits is nog niet helemaal voorbij. Er staan nog ruim 10 files. De files met de meeste vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en wel. 20 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Duitse grens, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 20 minuten. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos. 40 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. één rijstrook is dicht. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Heerde en Vazen, 20 minuten, daar ligt glas op de weg.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 Groepen.nl. Groepen.nl. Alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Ga naar Lilianenfonds.nl. Even de laatste hypotheekrente opzoeken. Hm, niet verkeerd. Staat dat huis nog te koop? Ja! Meteen de bezichtiging plannen. Zo, nu nog even een hypotheek. Ah! Ja, de doe-het-zelf hypotheek van MoneyU. regel je zelf online. Kijk snel op MoneyU.nl. MoneyU. Geen gedoe.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 Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Paula. NPO Radio 1. VPRO. Als zelfs de Joodse schrijver George Conrad adviseert... om op extreem rechts te stemmen... hoe Bond moet de zittende Hongaarse premier Orbán... dan wat niet hebben gemaakt... Bureau Buitenland, met Erik Arends. Zondag gaan de Hongaarse kiezers naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. En straks laten we u een reportage uit Boedapest horen. En we gaan naar de dag van de branden, aan de grens tussen Israël en Gaza. zijn dingen die in Italië die kunnen La l'uccisione di un parente per ritorsione nei confronti di un collaboratore di Ja, u hoorde het al. Dit is Italië. Dit is de Italiaanse onderzoeksrechter Nicola Gratteri. Hij is een van de bekendste maffiabestrijders van Italië en auteur van talloze boeken over misdaadbestrijding. Aan de telefoon vanuit Rome is correspondent Angelo van, St van Schaik. Dag Angelo. Goedenavond, Dirk. Ja, we hoorden Nicola Gratteri. Wat zegt hij hier? Hij zegt dat het helaas kan gebeuren, een moord op een familielid van een, zoge een zogeheten spijt op tand. Iemand uit het criminele milieu die uit de school klapt tegenover politie en justitie. Hm. En het doel is dan om die spijtoptand onder druk te zetten. En dat het in Italië ook uh, gebeurd is dat een uh, spijt op tand vermoord werd. Of een familielid van een spijt op tand vermoord werd. Ja, net als in Nederland, hè. daar hebben we in Nederland sinds kort ook ervaring mee. Jij was benieuwd hoe die grote graterie dacht over de toestanden hier met die zogenaamde mocro en toen hoorde je iets pikants. Ja, hij vertelde dat de Nederlandse autoriteiten... contact met hem hadden opgenomen over die mokro mafia over die, uh, die uh, moord op Redouan B., de broer van Nabil B. De kroongetuige in de zaak van de mokro oorlog die in Amsterdam woedt. Mm -hmm. Het begint steeds meer te lijken op uh, praktijken... die hier in Italië regelmatig voorvallen, zei hij. Moord en intimidatie door maffiaorganisaties, Oftewel, Nederland is op crimineel gebied volwassen geworden. En, en, en toen vertelde hij dus dat hij door de Nederlandse autoriteiten... om advies is gevraagd. Heeft hij dat advies ja. ook gegeven? Ja, dat heeft hij zeker gegeven. Luister, uh, hij zei uh, dit erover. Si, si, si, si, si. Ah, e cosa cosa le consigliato? Eh sí. sí, di di riprendere il sistema italiano e Zonder te dat verstond ik nog wel, Angelo. <laughs> si, si, si, si. Vier ja. keer, zei hij. Ja, ja, oftewel ze hebben hem gebeld en hij, heeft, uh, hij is daar zeker van. Uh, wat hij zegt is dat Nederland dus inderdaad om advies had gevraagd... en dat hij had geadviseerd om het Italiaanse systeem te kopiëren... en daarbij niet te veel tijd meer te verliezen. Want uh, ja, als dit soort dingen gebeuren, dan zou het zomaar nog een keer kunnen nou Ja, En wat was dat, dat, dat advies dan precies? Want Italië pakt de maffia volgens mij iets anders aan dan in Nederland... Ja, de Italiaanse mafiabestrijding mag heel veel. Hè. Die mogen veel afluisteren, die mogen uh, ja. volgen uh, en dat soort zaken meer. Er zijn speciale wetten hè, daarvoor om die mensen te volgen... om heel lang af te luisteren. En um, die gaan veel verder dan in Noord-Europa... Uh, ook in, in, in, in Nederland en in Duitsland. Um, en bijvoorbeeld het lidmaatschap of samenwerking met een bewezen mafiacrimineel kan dus al strafbaar zijn. Je kan dus, als je iets te nauwe banden hebt met een mafioso... dan loop je de kans om, uh, om uh, gearresteerd te worden. Ook al heb je zelf niet direct, direct iets echt strafbaars gedaan. Het is wel zo dat je min of meer moet bijgedragen hebben aan of geprofiteerd hebben van een strafbaar feit. Ja, ja. Dat is een beetje vage omschrijving. Er is ook heel veel, heel veel uh, kritiek op en heel veel uh, gedoe over. Maar die wet is vooral bedoeld... om wat ze hier de, de borghesia mafiosa uh, beloot te leggen. Zeg maar de ogenschijnlijk eerzame burgers... die het bestaan van de maffia mogelijk, mogelijk maken. Zoals politici, uh, accountants, ja, ja. notarissen. En volgens criteria wordt het tijd dat Nederland... en de rest van Noord-Europa dit, uh, dit soort wetten ook maakt. Ja, speciale, speciale anti wetten dus als ik het goed begrijp. En, ja, en ja. verder had hij verder nog adviezen? Nou ja, als het gaat om die spijt op tante... en de familieleden van spijt op tante... wat ze in Italië doen, is mensen gelijk uh, in, uh, in, uh, in, uh, in veiligheid brengen. En mm -hmm. dat zei hij dus, dus, dus het volgende over... Uh, non appena un soggetto decide di collaborare e noi lo riteniamo attendibile in base alle prime dichiarazioni noi gli facciamo un programma urgente di protezione e lo stesso giorno e massimo il giorno dopo comunque prima che si sappia che il soggetto ha deciso di collaborare mettiamo sotto protezione cioè spostiamo dal territorio dal luogo di domicilio di residenza spostiamo i parenti Il collaboratore di giustizia fa un elenco di persone che lui ritiene essere a rischio. Wat zegt hij hier? Ja dus dat de zegt hier dus dat op het moment dat zij op basis van de eerste verklaringen van zo'n spijt op tand, dat ze hem geloofwaardig achten, dan zet ze hem gelijk in een getuigenbeschermingsprogramma. En voordat het algemeen bekend wordt, dat kan de volgende dag zijn of de dag erna, dan ja. worden uh, ook, uh, ook zijn familieleden uit het gebied waar, ze, waar, waar hij woont worden verplaatst. Oh ja. en, en de getuige maakt een lijst met familieleden waarvan hij denkt dat die, dat die gevaar lopen. Ja, ja. Dus het is gelijk mensen weghalen uit het gebied... en ze in veiligheid brengen. Ja, in Nederland ging dat, nou ja, ik wilde zeggen, ging dat fout. Het is niet helemaal zo. Want de, volgens de politie wilde uh, Redouan B uh, geen gebruik maken... van al te uitgebreide beschermingsmaatregelen. Dat is hem fataal geworden, zou je kunnen zeggen. Italië heeft misschien veel ervaring met de bescherming van kroongetuigen... maar bij jou gaat het ook wel eens mis bij jou dat wil zeggen, in Italië. <laughs> ja, dat klopt, ja. Het is een paar keer misgegaan in 1993, in het heel ernstig mis... De zoon van een ex-mafioso, uh, Santino Di Matteo... Uh, die jongen heette Giuseppe... werd op de manege waar hij dagelijks paard reed... Uh, ontvoerd door een groep mafiozen in opdracht van Totorina... de grote baas van Cosa Nostra... Uh, om zijn vader, dus Santino, uh, te dwingen te stoppen met praten... met justitie over Totorina... die op dat moment al in, in de gevangenis zat. Nee. Um, in eerste instantie leek hij te stoppen met praten... want hij was toch wel aangeslagen door die, de ontvoering. Maar hij besloot toch te blijven praten. En na bijna twee jaar met onderhandelingen... tussen de familie van die Matteo en de ondervoerders... hebben ze de jongen gewurgd en in zuur opgelost. Zo. Um, ja, het zijn, zijn verschrikkelijke verhalen. Um, ja, ja, dat is dus... En nog eerder... Ja. Sorry, ja, nog eerder, eh, Dom, Tommaso Boucheta, een van de bekendste spijtoptanten... uit de geschiedenis van de, van de eh, Cosa Nostra. Die, is in, die ging in de jaren tachtig al praten met Giovanni Falcone... de beroemde onderzoeksrechter. En hij raakte in totaal elf familieleden kwijt... waaronder zijn beide kinderen, zijn moeder en zijn zus. Dus ja, het gaat regelmatig eh, mis, ja, helaas... Oké, okay. okay. uh, dank je tot zover, Angelo van Schuik vanuit Rome. We hebben nog even iemand aan de telefoon, maar voordat ik dat uh, ga openbaar maken, nou ja, dat is Cyril Feinout, hoogleraar emeritus hoogleraar criminologie en strafrecht. Uh, maar voordat we naar de heer Feynhout gaan, moeten, moeten we eerst even laten weten dat het Nederlands Openbaar Ministerie dit verhaal bevestigt. Althans, dat er contact is geweest met Caratteri. Niet alleen met hem, maar met meerdere Italiaanse justitiële autoriteiten. Uh, het OM zegt meer inzicht te willen krijgen... in hoe politie en justitie in Italië met dergelijke liquidaties omgaan. Alleen wil het OM vanwege de gevoelige aard van dit dossier... verder geen inhoudelijke mededelingen doen. Dan Cyril Feinouts aan de telefoon. Emeritus hoogleraar criminologie en strafrecht. Goedenavond, meneer Feinouts. Ja, goedenavond. Ja, aanleiding voor het contact tussen het Openbaar Ministerie en Grateri. was dus de moord op de broer van de kroongetuige Nabil B. Wat kan Nederland van Italië leren op dat terrein? He, op het terrein van bescherming van kroongetuigen en hun naasten? Ja, het, uh, als je kijkt naar het uh, laatste rapport van de parlementaire antimafiacommissie. Ja. daar blijkt uit dat in 2013. als ik de cijfers goed begrijp toch. Uh -huh. er uh, zo'n 1100. Uh, Medewerkers van justitie, zeg maar kroongetuigen, in een beschermingsprogramma zaten. Zo. En daarbuiten nog tachtig andere getuigen die ernstig te gevaar liepen. Dat dus zijn, ja, dat uh... zijn dus een enorme aantallen, zeker ook naar de Nederlandse begrippen. Ja. Ja. En uit diezelfde rapportages blijkt ook dat bijvoorbeeld in 2010. Toen waren er ongeveer een duizend uh, getuigen, kroongetuigen in bescherming. En dan waren er bijna. Uh, 4.000 familieleden in beschermingsprogramma's. En is dat een dus ja, voorbeeld voor Nederland? Daar kun je dus wel heel wat leren over kroongetuigen en hun bescherming. En zo, wat zou Nederland daarvan kunnen leren? Nou ja, ik weet niet precies uh, hoe momenteel, hè, ook in de zaak waarna gerefereerd wordt... wat daar is gebeurd, dus daar hou ik mij ook helemaal uh, buiten. Maar inderdaad, zoals Craterie zegt, waarvan ik de geschriften goed ken... He, uh, ja, als je inderdaad met een kroongetuige in zee gaat, of iemand die als kroongetuige wil fungeren, ja, dan moet je vanaf het allereerste moment rekening houden met uh, de beveiliging hè, van hem en van zijn familie. Ja, ja, dus dat telefoontje... En als je kijkt naar Italië, dan is het zoals de Grateri zegt, meteen neemt men ook maatregelen naar familieleden, en dat blijkt ook uit die grote aantallen die ik net uh, noemde. Wat ook wel gebeurt in Italië is dat familieleden zich onmiddellijk en openlijk het distancieren van de kroongetuigen. En dat gaat met de onterving toe. Om te beletten dat zij dus het slachtoffer worden van, van intimidatie en, en, en, en, en moord enzovoort. Ja, ja. Gratteri adviseert ook om speciale antimafiawetten in te voeren. Nou heb ik hem dat al vaker horen zeggen als het gaat om de bestrijding van de maffia in Noord-Europa. Maar wordt dat misschien niet toch tijd gezien die laatste ontwikkelingen om dat hier in te voeren? Dat is inderdaad een kwestie die al jaren speelt. Maar we moeten natuurlijk, punt 1, goed weten dat die uh, maffia-associatie uh, strafbepaling in Italië, die is heel specifiek geschreven hè, voor de Siciliaanse maffia, voor de Camorra en voor de Drangheta. Ja. Zelfs in Italië wordt die niet toegepast op ernstige gevallen van georganiseerde misdaad. Dus dat gaat te ver. Een recent voorbeeld is uh, de maffia-kapitalen in Rome. Echt totale verwevenheid van onder- en bovenwereld. Daar hebben de rechters in Rome afgezien van de toepassing van die definitie. Dus dat is eigenlijk, is eigenlijk nog andere koek, die zegt er. ...dat de Italiaanse onderzoeksrechters niet altijd voldoende zicht hebben... ...op de juridische mogelijkheden die er zijn in Nederland en België en Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. En daarom altijd hun oplossingen naar voren schuiven. En op de derde plaats ze eigenlijk ook wat betreft het beeld van de georganiseerde misdaad hier... Het te snel vereenzelvigen met het beeld van de Italiaanse maffia in de enge zin. Dus in die, in die drie grote geledingen in het zuiden van Italië. Ja. Natuurlijk, ze hebben een punt, en er is ook uh, vanuit de Nederlandse politie, de voorbije jaren op gereageerd met twee onderzoeken, dat zij wijzen op de expansie van, Italiaanse mafia, van de Italiaanse maffia naar Noordwest-Europa. En met name naar uh, Duitsland toe. Juist. En in Duitsland zie je ondertussen wel praktijken die heel sterk doen denken aan wat die mafio's die in Italië zelf doen. Hè? Ja, ja. Afpersingen, vrij grootschalige afpersingen van restaurants zitten ook in de bouw en zo. En daar heeft de en zijn mensen hebben wel een punt. Zijn, is Duitsland bijvoorbeeld voldoende opgewassen, ook strafrechtelijk gezien... Materieel, strafrechtelijk gezien tegen die expansie van die Italiaanse maffia. En ook Nederland zal als de vinger aan de pols moeten houden. Meneer Feynhout, we en moeten. Als je kijkt dan, die maakt dan de vergelijking Nederland-Italië ja. of Duitsland-Italië. dan is men eigenlijk even goed gewapend als die Italianen. Hè? Er zijn een paar uitzonderingen. Okay. Bijvoorbeeld. Meneer, uh, preventieve meneer, van, Ey, meneer van we moeten redit, naar Hongarije. Van meneer Feynhout, hoort u mij? Italië, dat meneer... kennen wij niet, maar. Uh, voor het overigen, tappen, volgen enzovoort. Dat kan hier ook allemaal. Hartelijk dank, meneer Feynhout. Cyril Feynhout, emeritus hoogleraar criminologie en strafrecht. Wij koosingen zijn. Auslandsbureau. Foreign Desk. Bureau Buitenland. Ja, zondag gaat Hongarije naar de stembus. Na acht jaar wordt onder premier Viktor Orbán. spreek uit Orbán, dan weet u dat. snakken veel Hongarije naar Hongaren naar verandering. Orbán vestigde met zijn partij Fidesz een halve autocratie... en de corruptieschandalen rond Europese subsidie stapelen zich op. Progressieve Hongaren willen van Orbán af. Maar om dat te bereiken moeten ze met tegenzin stemmen op een ultra-rechtse partij. Een duivels dilemma. Europa-correspondent Tijn Sadeh ging verhaal halen in Boedapest. Ja. Vanavond is de culturele hoogmis voor progressief Hongarije op de drijvende poptempel Club A38 in een boot hier op de donau. De band Quindy speelt, Twee dagen van de elections. Uh, what are you guys going to vote? Um, actually, it's not a common thing to talk about this. Wat wilt u dat er verandert hier in Hongarije? Um, more openness and uh, diversity in the press. If you talk about openness, well then tell me who you vote for. <laughs> what are you going to vote? Uh, it's, it's a secret, it's a secret word. Yeah, that's what everyone tells me, it's a secret But <laughs> I really don't want to uh, express my opinion. Typisch Hongaars, je vertelt hier niet wat je gaat stemmen. Aitugat, a kokrek begint de djaamot. Eet kerthuisje, verhuisje, reeseen. Dat gevoel voor absurd theater komt wel goed van pas bij deze verkiezingen. Neem bijvoorbeeld deze billboard... waarmee de Orbán-regering heel Budapest heeft volgehangen. In een fotomontage prijken de koppen van Orbáns politieke tegenstanders. Allemaal gewapend met joekels van scharen. Daarmee wil de oppositie de hekken openknippen... die Orbán juist aan de Hongaarse grens heeft opgesteld... om moslimmigranten tegen te houden. Nou, de boodschap is duidelijk. Stem dus op mij, Orbán. Dan blijf je veilig aan de goede kant van het hek. Een absurd theaterstuk hè, wat zich hier afspeelt. Ik zou het iets, uh, iets anders willen typeren als een theaterstuk. Ik vind het eigenlijk toch wel een soort van tragedie wat, uh, wat zich afspeelt. Mark Koenen, Nederlander, je woont hier al jaren. In diezelfde fotomontage zie je ook het hoofd van de Amerikaans-Hongaarse miljardair-filantroop George Soros. Wat doet deze Soros nou eh, te midden van al die oppositie kopstukken? Nou, ik denk dat dat uh, de laatste uitvinding van Fidesz is. Uh, na een aantal, uh, aantal uh, fantoomtegenstanders of uh, vijanden die. Uh, spookvijanden. om de aandacht af te leiden van, uh, van de echte problemen. Minder infrastructuur, minder als Het is niet het stadion. Hij heeft het hier over uh, de stadions die gebouwd zijn. de voetbalstadions door Orbán. Ja. Dat het geld besteedt aan gezondheidszorg en onderwijs. Maar ja, dat geld is dus verdwenen in de zakken van aannemers van Orbán... ...die die stadions gingen bouwen. De voetbalcorruptie, zeg maar. De voetbalmafia. Ja, de voetbalmafia. <laughs> Wat gaan you going to Ik denk niet dat we iets kunnen veranderen, unfortunately. Acht jaar Orbán met een tweederde meerderheid in het parlement... ...maakte van de oppositie een muffe lappendeken. Van kleine oppositiepartijen die vooral elkaar op de korrel nemen. Maar plots lijkt die oppositie zich te verenigen, met maar één doel. Orbán van zijn troon stoten. De beste papieren heeft Jobbik, een ultrarechtse partij... die een paar jaar geleden nog angst zaaide met antisemitische leuzes. Jobbik installeerde ook een zogeheten garde, een burgerwacht... die marcheerde door de straten in uniformen... die herinnerden aan de Hongaarse nazi-partij in de Tweede Wereldoorlog. De garde is inmiddels uit beeld... Jobbik is nu een volwaardige partij. Zelfs linkse intellectuelen in Hongarije roepen nu op... om een tactische stem uit te brengen op Jobbik. Want alles beter dan Orbán. Jobbik de reddende engel of de wolf in schaapskleren? Uh, Jobbik has uh, undergone uh, serious changes in the past couple of years. Naarton Junjushi hier in zijn kantoor aan de Donau, een van de kopstukken van Jobbik. U zelf heeft ook onder vuur gelegen, u heeft ooit nog geopperd dat er een lijst van Joodse politici zou moeten worden opgesteld. Want u achtte ze staatsgevaarlijk. is true. Although I apologize the next day and I will apologize a thousand times if necessary. I have uh, and I've also made not only an apology, but I made it very Very clear that it's completely unacceptable what I have said there and then. Um... Kunnen voorstellen dat de buitenwereld, maar ook veel Hongaren zich afvragen, is het nou wel veilig om nu op Jobbik te stemmen? Look, I I I think that uh, we we have changed and I know that it is not only enough to declare change. You also have to prove. Wij voelen zeer sterk dat de tijd is voor een andere regering en als dat betekent dat je dan op Jopik moet stemmen... dan zou dat wel eens de keuze kunnen worden... om de kandidaat van Fidesz te verslaan. En dat is een heel groot dilemma... en het gaat toch wel erg tegen onze gevoelens en ideeën in. Martina Bijvoet die woont hier nu 27 jaar... getrouwd met een Hongaar... Je bent docenten Nederlands, Nederlandistiek. Is dan het dilemma, omdat jullie je ook nog herinneren... hoe Jobbik marcheren door de straten nog ging, onlangs? Uiteraard, dat is het, ja. En uh, we hebben wel eens uh, met, met, uh, met demonstraties meegemaakt... dat we zelf hard weg hebben moeten rennen... omdat we ons zeer bedreigd voelden. Dus, uh, dus dat is heel moeilijk te rijmen met wat er nu uh, op poli politiek gebied gaande is. Alles beter dan Orbán, dan maar op Jobbik. Wat we om ons heen zien gebeuren, is dat er te veel... Uh, toch wel te veel geld niet op de juiste plek terechtkomt. Uh, het onderwijs is rampzalig. Ik ben erg blij en dankbaar dat mijn kinderen nu niet meer op school zitten. Wat wel opvallend is, is dat erg veel van onze studenten denken... en het ook actief uitvoeren om naar het buitenland te gaan. Verderop aan de Donau rekent Jobbik zich al rijk. Zelfs schrijver Komraad en filosoof Agnes Heller... twee prominente Joodse Hongaren adviseren een stem op Jobbik. Leading... Thinkers of leading voices on the left-liberal side. George uh, Conrad, Agnes Heller. Hongaren willen volgens Jobbik-kopstuk Djunjessie allereerst af van Orbán. Let's get rid of Orbán first and then we can, we can think of what comes after. But, but it's very, very important to rid the country of this, uh, of this man. Want hij is een gevaarlijke weg ingeslagen. It's a completely dangerous direction. Hoewel ik het absoluut niet, niet eens ben met, uh, met Jobbik... kan ik me wel voorstellen dat als ik in een district zou wonen... En ik zou stemrecht hebben dat ik, dat ik best ervoor zou, zou kiezen om, uh, om op die partij te stemmen. Mark Koenen, je werkt hier, gezin, kind. Je werkt voor een multinational als projectmanager. In welke zin worden dit cruciale verkiezingen? Um, ik denk dat dit wel ongeveer de laatste kans is om nog uh, uh, te stemmen... voor iets wat niet op bijna een dictatuur gaat lijken. Het is een duivels dilemma zondag voor de Hongaar die snakt naar verandering je principes opzij zetten en kiezen voor Jobbik? Op de drijvende poptempel is het wantrouwen groot. Voting voor Jobbik is niet een optie voor jou? Absoluut niet. Waarom niet? Het is te fascist. Te fascist? Te fascist, ja. Ik ben fascist. U hoorde een reportage van Tijn Sade. Bureau Buitenland... Ja, Israëlische scherpschutters en tanks... namen vanochtend weer posities in langs de grens met Gaza... vanwege nieuwe Palestijnse protesten daar. Vorige week kwamen daar bij die demonstraties 22 Palestijnen om. De betogingen maken deel uit van een zes weken lange campagne... die onder meer tot doel heeft om Palestijnse vluchtelingen... weer te laten terugkeren naar gebieden die in Israël liggen. En vandaag werd gedoopt tot de dag van de branden. Correspondent Jan Franke is in Gaza. Goedenavond, Jan. Ja, goedenavond. Ja, Palestijnen hebben deze dag de Dag van de Branden genoemd. Jij bent vandaag de hele dag aan de grens geweest. Heb je inderdaad branden gezien? Wat trof je daar aan? Ja, het eerste wat je ziet op die grens is een gigantische rookwolk, zwarte rook. En dat komt allemaal van duizenden autobanden die de Palestijnen aan de grens in brand hebben gestoken. Het doel daarvan is om een soort rookgordijn op te werpen... zodat Israëlische sluipschutters niet kunnen zien of ze moeten schieten daar. Ja, want dat ging fout vorige week, hè? Ja, kijk, vorige week uh, is er flink geschoten. Er zijn 22 uh, doden gevallen en, en tientallen, zo niet honderden, gewonden. Um, ook vandaag overigens uh, is dat weer gebeurd, maar uh, uh, in een kleinere schaal eigenlijk. Dus het lijkt effecten hebben gehad. Oké, okay. wat, heb, wat, wat heb je verder nog gezien, behalve brandende autobanden? Ja, weet je, het is, een, uh, het is een, een heel vreemde situatie daar, een beetje beangstigend. Want je ziet dus een grote zwarte rookhok, echt gigantisch. En uh, daarnaast hoor je continu het geluid van drones hoog boven je. Je ziet ze niet, maar je hoort ze wel. Die maken een zoemend geluid. Dat zijn Israëlische drones. Die maken foto's van de demonstranten vanuit de lucht. Mm -hmm. um, het is een, uh, ja, echt wel een, uh, een behoorlijk schokkende situatie met... Uiteraard ook heel veel traangas. Ja, ik hoorde dat de Israëlische autoriteiten ook een uh, foefje hadden gevonden. om die rook weer weg te blazen. Ja, dat heb ik ook gehoord, maar dat heb ik eerlijk gezegd niet gezien. Um, er zijn. Windmachines, oh, oh, de demonstratie... hoorde ik. Ja, nee, dat moet een broodsaap geweest zijn, okay. want ik heb met uh, Israëlische uh, woordvoerders uh, daar ook over gesproken en uh, daar bleek geen sprake van te zijn. Um, er is gewoon op heel veel plaatsen uh, langs de grens tussen Israël en Gaza uh, gedemonstreerd en overal zijn daarbij ook die bommen aangestoken. En voor zover ik kon zien bleef de rook eigenlijk redelijk hangen. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ja, Je zei het al, uh, ook vandaag weer doden. Uh, terwijl de Verenigde Naties uh, Israël wel hebben opgeroepen... om dit keer buitensporig geweld uh, achterwege te laten. Um, wat is de laatste stand wat dat betreft, wat doden betreft? Ik las twee vanmiddag, maar is dat nog verder opgelopen? Ja, dat is verder opgelopen. Het uh, dodental is opgelopen tot zes. Dat zo. is echt de allerlaatste uh, score, om het maar even zo te zeggen. Ja. Um, en... Um, wat betreft het geweld, er was natuurlijk veel opschudding vorige week toen dat gebeurde met die demonstratie en de doden aan de Palestijnse kant. En ik vroeg de Israëlische uh, woordvoerders vandaag ook van, ja, hebben jullie nou een, een, het, het beleid aangepast? Gaan jullie dat nou anders aanpakken en het antwoord was heel duidelijk. Nee, dat is staand beleid. Zodra iemand in onze ogen te dicht bij die grens tussen Israël en Gaza komt, dan schieten wij. En dat beleid gaan we niet veranderen, ook niet uh, als de VN dat wil. Dat worden dus nog spannende weken, komende zes weken, zolang die campagne nog duurt. Hartelijk dank vanuit Gaza, Jan Franke. Ja, tot zover, Bureau Buitenland. Straks uh, hoort u Mangiare, Live vanuit Veren met allemaal zilte Zeeuwse heerlijkheden. Maar nu eerst het nieuws met ENDEO Radio, van... Radio 1. Met Jan van der Putten. Ja, het Openbaar Ministerie heeft experts in Italië om advies gevraagd. in verband met de liquidatie van Redouan B. Dat hoorde u zojuist ook in Bureau Buitenland hier bij de VPRO. B, de broer van de kroongetuige in het Mokro-proces, werd vorige week in Amsterdam doodgeschoten. De rechtbank in Assen heeft in de zaak over een dodelijke woningoverval lagere celstraf opgelegd ge gelegd, wegens vormfouten van het OM. Eén verdachte werd om die reden vrijgesproken. De OM had twaalf jaar tegen hem geëist. Het giet flink op met de verbreding van de A6 bij Almere. Alles gaat soepel, er wordt goed samengewerkt tussen aannemers en overheden en nu is de A6 eind dit jaar al klaar, een jaar eerder dan gepland. En de Amerikaanse jazzpianist Cecil Taylor is overleden. Hij wordt beschouwd als pionier van de free jazz. In 2009 trad hij nog op in Nederland op Nordsee Jazz. Cecil Taylor was 89. ADB-verkeersinformatie. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Salbommel Bommel... een file met een kwartiervertraging. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Duiven, 10 minuten. En op de A27 Utrecht-Dichting Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos... ruim een half uur vertraging. Dan staat een vrachtwagen met pech, de rechterrijstrook is dicht. Een eindexamenkandidaat in huis en toch een zorgeloze tijd? Ik wel, dankzij Lyceo-examentrainingen.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 Vergroot uw wereld. Lees nu de Volkskrant vanaf 2,50 per week. Ga voor de actievoorwaarden naar volkskrant.nl actie. liceo.nl. Als enige examentrainer bewezen effectief. Mannen van Nederland, Hans hier. Menno, Koekenbakker. Wat? Nog een keer, maar nu zonder Hans alsjeblieft.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 Kom, groen doet je goed. Radio 1. NTR. Het is vrijdagavond even na half acht. En live vanuit de kampveerse toren in Veren... is dit de Zeeuwse aflevering van... Mandjaren. Zeewier, zeevruchten en Oosterschelden kreeft. Alles wat ter tafel komt is Zeeuws. Behalve uw presentator, Petra Possel. Ja, dat klopt, maar ik weet wel dat je nu overal... hé hey achteraan moet zeggen. Toch? Ja, Zo is het, hè, mannen? Dat klopt. Ja, Hé. Ja. Nee. Hé. Hey. Hey. Oh ja. dan, uh, dan komt alles goed. Nee, We gaan vandaag uh, heel weinig Zeeuws praten. Maar we zijn wel uh, zeer hartelijk ontvangen hier in de Kamveerse Toren. In het wonderschone stadje Veren, Zeeland. En... Uh... Dit, dit gebouw, deze toren, die is er al verschrikkelijk lang... en die staat met de voeten in het Veerse Meer... waar, net als in de Oosterschelde, Oosterschelde-Kreeft leeft. En die kreeft staat vanaf vorige week op de kaart... in heel veel restaurants hier, de betere restaurants van Zeeland. Het seizoen duurt tot in juli. En dat is aanleiding voor ons van Mandjar om af te reizen... naar het lekkere Zilte-Zeeland... om eens even goed te gaan proeven en te gaan praten. Reageren op deze uitzending kan natuurlijk. Mandjarretntr.nl... Of hashtag Radio Manjara als u wilt twitteren. En u kunt onze uitzending altijd podcasten. U kunt ook zo'n heerlijk gratis podcast abonnement nemen. Naast mij Hendrina van Kranenburg, eigenaar rest van de Kampveerse Toren. Waarschijnlijk Hendrina wel de vijftigste uitbater of zo. Ja, ik heb ze geteld. Vijftig? 50? Vijftigste. Ja. Ja. Jouw vader was voor jou de uitbater? Nee, dat is niet helemaal waar. Maar ik had ook nog een oudere zus met haar man. En daarvoor is mijn vader en moeder hier uh, neergestreken. Eerst mijn vader in, 47, uh, met in boot. 1947. In ja. 1947. Hij is hier aangespoeld met een boot. Ja, hij, uh, hij zeilde graag. En hij was al in veren geweest. En hij was een beetje aan het denken. Wat ga ik nou doen na de oorlog hè, met mijn leven? Hij was een uh, kleine dertiger. En uh, nou, hij kwam hier in veren. En die uitbater die er toen uh, zat, die had ruzie met zijn vrouw om een stuk vlees... wat op de bon was, wat hij verkocht aan uh, zijn gasten. Zijn vrouw uh, zei, ja, dat kan niet, dat is voor mijn kinderen. En die man, die had helemaal geen zin in ruzie met die vrouw. En die dacht van, nou, hier heb ik in deze handel heb ik helemaal geen zin. Uh, en toen zei hij tegen mijn vader van, goh, Henk, is het niks voor jou? En Henk zei gewoon ja. En ik dacht van, goh, nou... Nog wel eens is een heel leuk uitpakken, dus uh, zodoende is hier, hij hier neergestreken. En als ik wel geïnformeerd ben, is hij verliefd geworden op het hele jonge dienstmeisje. Ja, Johanna de Buk. Jouw moeder. Mijn moeder. Wat een romantisch verhaal. Echt wel. Ja. ja, maar laten we wel zijn, het is knetterhard werken hier. Ja. Het is heel hard werken ja. hier. Ja. En het is ook best een ingewikkeld gebouw, want het is een toren, dus het is rond en het zijn allemaal kleine doorgangetjes. En wat je wil is werken met natuurlijke uh, ingrediënten van Zeeland, schaal- en schelpdieren. Was dat ook al zo onder jouw vaders bewind? Ja, zeker. Toen was Veersmeer nog geen meer. Toen was het open zee. En dus hier hier dus werden, veel zilter, veel zouter? Ja, hier twee huizen verder was de jachtclub. Wat nu de jachtclub is, was een afslag, visafslag. En dus het kon niet beter eigenlijk. Hij uh, haalde gewoon de vis hier van de, van de afslag. En de vissers die brachten hier de kreeften. En uh, soms ook wel eens clandestien, heb ik begrepen. En dat was altijd heel leuk. Als dan de vlag uithing, dan was de controle van de belasting uh, hier binnen. Dan had mijn vader een seintje naar de man aan de bovenzaal. Van hey, hang even de vlag uit. Ja. En dan brachten de vissers er niet. En anders uh, bracht hij ze wel. Kijk, zo, zo deden ze dat dan en Vroeger, vroeger kon dat. Vroeger was kon de, dat. Was de administratie geheel anders. Ja. Naast jou zit uh, visser Marcel van der Kreken. Je vist op Oosterschelde en op het Vierse Meer, Dus ook hier. Uh, op Pali. die Paling. Die Paling doet het heel erg goed op dit moment. Die Oosterschelde kreeg waar je ook op vist. Het is te koud hè, dit jaar. Ja, het is inderdaad een beetje te koud. Ja. Graad of, uh, het water zou een graad of drie, vier warmer moeten zijn eigenlijk. En wat betekent dat nu voor de, voor de, voor de oogst? Ja, die is uh, schraal, laat ik het zo zeggen. Dus uh, je haven weinig weg. Je hebt wel hetzelfde werk, alleen je, uh, ja, je vangt minder. En je verdient dus ook minder. En je verdient, ja, verdienen doe je het wel, maar je krijgt het niet. Nee, nee, zo is het. Want de prijs, eh, we zijn in de andere kant van het land even naar de groothandel gegaan. Ik weet niet meer uit mijn hoofd, 60, 70 euro per kilo, geloof dat, ik? Uh, dat zou, zou makkelijk dat zou kunnen, dat maar kunnen? Ja. Dat is een gigantisch duur, hè? Ja, dat is gigantisch duur, maar ja, ook de Canadezen vangen weinig... ook de Schotten en de Engelsen vangen weinig... dus die prijzen liggen ook hoog. Ja, daar gaat de eerste kreeft gewoon mee. En die zit dan meestal net nog een segment boven. Vorige week werd de, de eerste Oosterschelde kreeft geveild... voor 22.500 euro. De opbrengst ging naar War Child. Was jij de gelukkige visser... Ja, maar ja, ja, mijn compagnon heeft hem gevangen, laat ik het zo zeggen. Ik werk je... samen met iemand. Ja, Delen wij... jullie de poet of wat? Nee, ja, al het geld gaat natuurlijk naar uh, Wardshout, maar... Um, oh ja, dat is wij... zo is het, ja, stom. <laughs> we hebben de kreeft geleverd. Ja. En dat is dan toch heel eervol, denk ik, hè? Ja, ja dat doen we elk, ja. ja. We gaan straks praten over hoe dat gaat met die Oosterschelde kreeft. Er komt natuurlijk kreeft op tafel. Je hebt ook van alles meegenomen, hè? Ja, dat ligt al in de keuken. Ja, ja, dat ligt klaar om uh, geprepareerd te worden. Naast jou zit visser Jan Kruisen. 23 jaar, Jan, viste jij op kokkels. Toen moest je ermee ophouden. En nu vis je op zeewier. Ja, inderdaad. Ja. Hoe, hoe was dat om te moeten stoppen met die kokkels? En waarom moest je eigenlijk stoppen? Nou, het was een beslissing van de overheid. En, uh, dat zijn ja. altijd de mooiste beslissingen, toch? Nou, in dit geval niet. Nee, nee want ik deed het uh, heel graag. Het was ook een heel mooi beroep. Maar ja. Er waren te veel kokkelvissers? Nee, de druk van de groene partijen waren te groot. Oh, de kokkelgroot okay. was niet te groot. Die was al drie keer ingekrompen. Ja. Op het laatst waren we nog maar 14 schepen van de 36. Dus, uh, en er waren kokkels genoeg. Er lag er niet aan, maar ja. Je kreeg allemaal minder visgebied. En uh, Meer rustgebieden voor vogels. en ja. uh, onderzoekplannetje daar. zo. En uh, Op een duur dan krijg je geen ruimte meer. Maar toen ben je wel heel creatief met dit leed omgegaan. Want toen ben je op zee weer gaan vissen. Ja. Hoe kwam je op dat idee? Nou ja, dat is zo. Je ziet het natuurlijk aankomen dat het niet goed gaat in je, in je visserij. In die kokenvisserij. Dat, dat, dat zie je, ja, dat, dat voel je, dat zie je aan iedereen. En uh, ik zag het zelf ook, natuurlijk ook van kort bij. En dan ga je toch eens kijken, jongens, uh, wat kan ik nog in de visserij blijven doen? Ik ben ook geen persoon om tussen vier muren te gaan zitten. Nee. Dus uh, dat was de klaar. Nou ja, toen liep ik op een versbeurs. En uh, er stik een Japanse stand met al, allerlei soorten zeewier. En daar telde ik er toch een stuk of vier, vijf van. Ik dacht, hé, hey, die komen bij ons ook in de schelden voor. Kijk. Ja, waarom zouden we die niet proberen op de markt? Ik, uh, het is, uh, Werd het daar zet... niks mee gedaan met die zeewier uit de nee. Oosterschelde? Nee. Helemaal niks. Nee, ik had wel een oom, die is, nee, Knotsveer. Die zijn die klappers in de Zeeuwse, uh, Zeeuwse Volksbond voor in de ja. oestersverpakking. Oh ja, gewoon die onderkant, zeg maar. Ja. Dat het er leuk groen uitziet. Precies, ja. Het is een ja. stekje decorage en een stekje houdbaarheid ja. natuurlijk. Maar voor die Maar het wordt niet opgegeten dan Nee. Uh, je kan het wel opeten, want het is zeer rijk aan uh, vitamines en mineraal allemaal. Maar het is gewoon heel taai, heel moeilijk te bereiden. Maar goed, dat bedrijf heb ik overgenomen. En het nee, heel terug. En toen ben ik er zelf uh, die consumenten hierin bij gaan doen, die wel uh, eetbaar zijn en lekker zijn. En uh, ja, dat is een, doe je natuurlijk wel een sprong in het diepe. Maar Zeker. Het is allemaal nieuw. Maar het is wel een goede sprong geweest, toch? Jawel. Want, want, want we zien overal, en ook zelfs in Nederland, dat die hele Aziatische golf, uh, he, die, die is ook deze kant op aan het komen, dat mensen ook steeds meer zeewier gaan eten. En producten van zeewier. Ja, inderdaad, dat is ook zo. Kijk, uh, je moet er natuurlijk, uh, toen ben ik ermee begon, moet je natuurlijk zelf zorgen dat het uh, allemaal goed op zijn plaats komt. En een hele goede ondersteuning geven naar restaurants toe. Want wat kan ik ermee? Precies. In Nederland kennen we het bijna niet. Kijk, net is in uh, China, Japan, Korea, daar leeft dat echt. Dat is zit echt in de cultuur daar. Ja. En die kennen wat zeewier is. Maar hier in uh, ja, oh. Nederland, Ierland is ook al wat meer, Frankrijk ook wat meer. Maar in Nederland leeft dat nog niet zo. Dus maar, jij bent de grote chefs gaan voordoen eigenlijk wat ze met dat zeewier moesten gaan doen? Nou, voordoen niet. Ik heb uh. het wel uh, aangeboden en uh, ja, er weer uh, echt goed opeengesprongen. Ja. En uh, de hoge cementrestaurants. restaurants. En je zit het nou helemaal afdruipen naar de lage cement. En... Afdruipen naar de laagjes. Ja, ja. Wat mooi geformuleerd. Ja, nou, ja, dat is ook zo. De eerste paar jaar ging het echt naar de hele hoge restaurants, ja, allemaal. Die er trouwens veel zijn, hè? In Zeeland ook. Ja, Zeeland ja. telt uh... veel. sterrenrestaurants. Ja. Maar ja, ja, we hebben ook alles in Zeeland. Ja, als je ja. een straal van 25 kilometer rond dit restaurant, gaat, rond de Koum Visser kijkt, heb je alles. Zowel schal, schuil dieren, vissen, landbouw, noem maar op. Ja. We hebben en... alles. Dat is dus al heel lang zo. Want ik ga nu even naar Chris Baiema, de van de podcast Man met de Microfoon. Hij is ook van de partij. Straks horen we een reportage van hem uit Ierseke. Maar hij is nu elders in dit gebouw... in de Kampveerse Toren. Chris. Ja, ja om de hoek eigenlijk. Hè? Om de hoek. En het is, uh, het is hier heel oud. En uh, dat zie je ook aan de open haard... in de hoek van de eetzaal. Dit is volgens mij ja, een van de meest stijlvolle eetzalen van Nederland... En daarboven hangt, boven de haard hangt het wapen Germain Gendré. Dat ja. kennen we allemaal. Oh, oh, oh. En niet voor niets eigenlijk, ook wat achter mij... een portret van Willem-Alexander en Maxima. En dat is allemaal eigenlijk ook weer niet voor niets... want we weten het allemaal nog uit de geschiedenisboekjes, toch? 1575. Ja, Weten we het allemaal ja, nog ja, thuis? Ja. Was ja, dat niet met... Willem van Oranje? Ja, die trouwde met zijn derde vrouw, Charlotte de Bourbon. We weten allemaal, dat was in Brielen. Maar hier, in deze zaal waar ik nu naar binnen loop... Daar heeft hij zijn bruiloftsmaaltijd gehad. Ja. Van de schepenen hier in Veren toen, in 1575. En op het menu, achterop, staat de oude rekening van dat bruiloftsmaaltijdje. Nou, maaltijd kan je wel zeggen. Want er gingen onder andere twee pauwen doorheen. Twee pauwen? Ja, twee pauwen. Dat kostte toen drie gulden. Ja. Maar er, staat ook, er werden ook glazen gehuurd toen... En er werd nog even wel achteraf afgerekend voor de gebroken glazen. Ja. En ook nog voor de verloren servetten. En dat kostte 1,50. Dus ik denk dat iedereen gewoon met zijn eigen servet naar huis is gegaan. <lacht> maar dat, dat, dat is dus nog allemaal hier We terug werd te vinden. Er werd vis gegeten, schaal- en schelpdieren. Volgens mij, nou, volgens mij was het vooral vlees in die tijd. hoor. Er ging heel veel, heel veel spek doorheen. Oosterschelde Ik vast nog, nog niet, denk ik. Nee, het is lams, het is rund, het is schapen. Ja. Het is kapoenen, braadvarkens... Lamprazen, geen idee wat het is. Nee. ik zou zeggen: twitter het even. Wat ja. is een lamprazen? Wat is en dan een geef je weer een CD weg. Oh nee, dat is wel of fier. Nee, nee, nee. nou ben je in de war met ja. het andere programma. Nou, okay. Ga maar de keuken in. Ik ga, ga eens even kijken wat de chef hier uh, doet met, met al die lekkere producten. Uh, ik praat even door met uh, Hendrina van Kranenburg, zij is de baas hier van het spul. Uh, Jij bent hier grootgebracht, Hendrina. Jij, jij leefde hier op de stoep, zou je kunnen zeggen. Betekende dat ook dat jij zelf ook helemaal tussen de, de Zeeuwse ziltigheid uh, bent groot geworden? Ja, ik ben hier klein. Uh, als klein meisje kwam ik hier al natuurlijk. Het was gewoon ons. Uh... Huis. Dit was uh, het zesde kind, zei mijn vader, altijd van de familie. Dit nou, bedrijf. Wel een heel opdringerig kind dan, hè? Ja, een beetje dominant was hij wel, ja. En, uh, maar we hebben het hier altijd heel leuk gehad. We, konden natuurlijk altijd, uh, we hadden altijd baantjes, we hadden altijd werk. Dat uh, was heel leuk. Wij vonden het leuk om te werken. Mijn moeder en mijn vader kon je hier altijd vinden. Thuis uh, waren ze nooit. En uh, wat was een fantastische tijd. Ik kan niet anders uh, herinneren dat ik het uh, fantastisch vond om hier als klein meisje rond te huppelen. Als kind, eh, als, niet als kind, maar een poos geleden ben ik hier nog was geweest. Dus dat jouw moeder, die was, uh, die was met het wasgoed, met de servetten denk ik in de weer. Ja, hier mijn moeder die is nog steeds in de running hoor. Ze is 86 plus. maar, oh, maar uh, die zit nog steeds. Uh... Ja, dat is heel bijzonder. Want zij uh, heeft dit jaar jubileum. Want dan is ze 70 jaar in de ...dienst bij de kampvierstoren. Oh, echt waar? Ja, ik meen 4 Gouw juni dit jaar. of zo. Ja, dus dat is, dat is, dat uh, dat is gevierd, ongelooflijk. En ze ja. ja. is nog steeds heel actief. Ze ja. doet nog alles ochtends in de was... En Koperpoetsen en uh, met heel veel uh, genot toetsen dat. Je, jij hebt een van de restaurants in Zeeland. die behoren eigenlijk tot de restaurants. van de Kring. Dat is een kring van restaurateurs. die, heel, die een heel speciaal menu met Oosterschelde kreeft. vanaf vorige week tot in juli uh, hè, uh, presenteert. voor ja. een speciale prijs. Dat klopt. We zijn een, een club uh, met een tiental restaurants. En. Uh, in, in een korte tijd doen we heel veel samen. Dus we hebben een, een menu van dezelfde prijs, 64,50 voor drie gangen. En uh, iedereen moet ook heeft. Dat is een kilo prijs natuurlijk, hè? Ja, iedereen moment. heeft zijn eigen menu daarin. Dus uh, iedereen is vrij om te serveren wat hij wil. En uh, afgelopen donderdag uh, zijn wij met, uh, uitgevaren met een uh, twaalftal schepen. Uh, met uh, daar aan boord 600 mensen, minimaal. En uh, die uh, gaan we de eerste kreeft opvissen. En dat is een heel leuk evenement. En uh, vanaf die dag gaat het los. Dan gaan de telefoonlijnen open naar Zeeland. En dan wordt er gebeld uh, uh, wanneer ze kunnen reserveren. Dat gaat ook echt zo. Dat is enorm. Dat is, kan je je niet voorstellen. Dat is, uh, dat, dat, iedereen heeft gewoon zin in die kreeft. Het is gewoon einde winter. En ze willen allemaal die Zeeuwse kreeft eten. En dan komen de asperges eraan. En die combinatie is natuurlijk helemaal geweldig. En uh, ja, dat is, dat is voor ons bedrijf en voor vele bedrijven in Zeeland is dat helemaal geweldig. Want de winter is lang in Zeeland. Uh, de mensen hebben dan uh, uh, meer zin in om Zeeland te bezoeken als het wat mooier weer is. Ja. En dan komt die kreeft daar nog eens bij. Nou, dat is een extraatje. Daarbij, dat is ongelooflijk. goed. Eén groot gelukzalig ja. gevoel. Dat betekent voor de keuken, jouw keuken bijvoorbeeld, dat het gewoon stress wordt ja, nou want er moet keihard gewerkt is, ja, worden. Ja, maar die horeca zijn gewend om in stressvolle situaties te werken en uh, wij willen ook graag hard werken, want wij vinden er niks aan als het stil is. Als het uh, winter is. Nee, is het daar te vinden lang we niks aan. We gaan het even checken. Chris Bijma is in de keuken. Chris. Ja, ik sta in de keuken. Het is natuurlijk een heel raar uh, oud gebouw, dus die keuken is eigenlijk heel, heel, erg klein en ontzettend warm. En Yannick is nu bezig met volgens mij de oosterse schalen, toch? Jazeker. zeker. Hij is, nou ik denk twee minuten geleden was hij nog uh, levend. En ja, dat is volgens... Iets langer geleden. Nee? Dat is wel Iets langer geleden. Ja maar je, je hebt er wel nog een mes in gegooid. Ik ja, kreef was al gekookt, tenminste gepocheerd. Oh, ja. daarna doen we hem halveren en dan doen we hem verder grillen en garen. Dus op dit moment ligt hij op de, op de grill, je hebt er nog een, uh... ja wat heb je er opge opgenomen? Ja. kruidenolie ligt erop. Van vier verschillende kruidensoorten. En ja, wat knopgeluk. En hoe lang moet hij nog op de grill blijven liggen voordat we naar... Tot er een mooie grillruit opzetten? Tot er een mooie grillruit op zit. Die ga ik onthouden. Mooie... En de, de poten worden er nu apart. Dit is een betere kraakwerk, mensen. Ja. Het voelt niet zoals bij mij bij de fysiotherapeut. Jeetje. Tandartsen. Zoiets. Ja, dit, dit, dit wordt nu in de scharen geslagen. En nu, ja. Ja, nu zijn ze gebroken. De één in ieder geval. Aan de andere? Ik heb uit betrouwbare bron dat dit zo meteen deze kant op komt. Ja, volgens mij komt het inderdaad zo. Hey, jullie kant op. Ja. Nou, heerlijk, Chris. Dank je wel. kan het, het zo dan? brengen. Kom het maar even, kom het maar even de, brengen. Ja, totdat het echt rood te graag is. Laten we even praten hier aan tafel over het geheim van de Oosterschelde kreeft. Want we kennen natuurlijk heel veel kreeft, we zitten heel veel in restaurants. Tenminste, ik in ieder geval. Ik krijg heel vaak Canadees gekreefd. Die wordt ingevlogen, diepgevoren, uitgevoerd. Uh, nee, nee, nee, nee. Levend. Nee. Levend. Nee, ja. Ook Levend, maar voornamelijk levend. Levend, maar hij is de, een andere plek. Na een prijs lange te... reis komt hij dan Nederland in? Ja. Hoogst vermoeid nou, en gestrest. Ja, dan nou mogen ze even akkematiseren in een uh, bassin. En van daaruit worden ze per order uh, weer naar de desbetreffende locaties uh, ja. het is, het is een, uh, Hij is veel goedkoper dan de Oosterscheldekreeft. Maar hij is ook heel anders. Ja. Marcel? Ja, hij heeft een iets andere vorm. Ik vind hem ook altijd wat slapper eigenlijk. Van, uh, ja, hij is niet zo stevig als een uh, Oosterscheldekreeft. Oosterschelde hij, ja. hij zit minder vol van vis. Ja. Ja, en de smaak is ook anders. Wat is, de, wat is het smaakverschil? Ja, dat is heel moeilijk uit te luizen. Ik vind dat er een lekkere bite aan een uh, aan de Zeeuwse kreef zit. Een Oosterschelde dan. Ja, ja. ja specifiek is... de Oosterschelde kreeft. Ja, of veerse dat is allemaal... Is gewoon, uh, ja, die zijn gewoon beter. Ja, wat zeg jij erover? Henk? Nou, ik, uh, ik kan daar heel stellig over zijn. Ik ben meestal vrij duidelijk in. Bij mij, als er een Oosterschelde kreeft op de kaart staat... dan komt er heel lang geen... Ik kan het deze kreeft meer op het menu, want het is een enorm verschil. Je kan, je kan het eigenlijk niet vergelijken. Het is veel, een, een Zeeuwse kreeft is een krachtpatser is een, die, die, die werkt voor zijn bestaan. Dat is een oer, er zitten pokken op. Dat is een oerding. Er zit nu een, volgens mij een karakterbeschrijving van de zeeuw te geven. Ja, maar dat lijkt niet als Zo is de kreeft he? Maar hij Mag is vaker, namelijk oer. Maar, let op. Hij ja. is super lekker aan de binnenkant. Ja. Hij is zoetig. Hij is stevig. Hij is mals en vleesig. Ja. Je krijgt echt waar voor je geld. Hij heeft ook een andere kleur, hè? Ja. Dat is wat zwart. Hè? Het is zwarter. Ja, ik van kleuren. Hè? En de, de panzer is dikker. Ja, de zijn klauwen zijn groter. Nee, maar dit is niet voor niets, hè? Want die zeel die Zeeuwse kreeft, die Oosterschelde-kreeft... heeft zich ook een positie moeten bevechten hier in, in de wateren. Het Meer is eigenlijk niet zout genoeg, heb ik begrepen. Mm, nou nee, ja, nee. Soms de, de, wel. de winters zijn te, te nat. Uh, dan, uh, dan pompen er hier nog steeds zeven uh, polders uh, leeg op het water. Ja, dan kan de kreeft niet zo goed tegen. Nee, nee, nee. En hij kan niet tegen te veel kou. Dat is ook een uh, belangrijk uh, ding, ja. toch? Mm. Het is nu aan de koude kant. Ja, dan beweegt hij minder, ja. ja. Dat is het ene, en dan blijft hij in zijn holletje. En verder, verder kan hij onder, heeft hij zich toch ook echt wel moeten bewijzen hier uh, in deze nou, vroeger, zee? Vroeger, toen mijn vader hier en mijn moeder hier begonnen... zat ook iedereen hier kreef te eten. Grote joekels, oesters, ja. kreef, was toen de tijd natuurlijk ook enorm. Maar toen hadden we hier zout water... En nu is, meer, is natuurlijk verzeild. het is natuurlijk uh, verzild. Delta werken? Ja, afgesloten. Het meer is afgesloten. En het water werd brak. Vandaar is de kwaliteit van het water werd steeds minder. En nu met de inlaat daar bij Kat komt er wel vers water binnen. Maar uh, in de zomer is dat wel zild. Maar in de winter komt er heel veel van het land het Viersmeer in om af te wateren. Ja. En dan kunnen die kreeften daar niet tegen. En daardoor uh, gaan er heel veel dood. Ja. Ja. En los daarvan, hij heeft een rotsachtige omgeving nodig, hè? een kreeft. Of ja, oesters, of uh, stenen, of ja, veengrond, zitten ze ook graag in. Ja. Een holletje kunnen maken. Ja. De omstandigheden zijn niet makkelijk hier voor de kreeft. Maar daarentegen uh, heeft hij daardoor een heel sterk DNA ontwikkeld. Ja, klopt. Zeggen de wetenschappers. Ja. Hij stamt af van de Noorse kreeft. Maar begin 1900, eind 1800 vind je ook al behoorlijk kreeft. En dat is eigenlijk in de jaren 60 is toen een keer een dip erin gekomen. Strenge winter zeker? 2006. Ja, de ene zegt strenge winter. Ja. En Dan de ander zegt dat, 2006, dat daarna... Ja, maar daarna is er ook ontzettend veel water van bovenaf gekomen. En dat is ook allemaal op de Oosterschelde gekomen. Dus zoet water. Ja. Dus de ene zegt dat het door de kou komt. En de ander zegt dat het door het zoete water komt. Ja. Nou, wij gaan dat zo meteen proeven. Uh -uh. Uh, zullen we eerst eens even luisteren naar uh, een reportage van onze Chris? Hij bezocht vanochtend Le Petit Pêcheur in Ierseke. Schelp en Schaaldieren zijn dat daar. En uh, hij gaat het daarover hebben met Bart Heijnen. Nou, wow. welkom. welkom in het heiligdom van Petit Pécheur. Nou, het. Volgens mij is het een loods van drie voetbalvelden groot... met twintig supergrote bassins... Ja. En daar zit jullie bedrijf, maar het was eerst iets anders. Ja. Uh, dit was ooit was in een tarbotkwekerij, dus waar uh, vis gekweekt werd. Uh, uh, dat bedrijf is uh, toen de tijd uh, uh, ter zielen gegaan. Het pand stond leeg. En wij hebben een heel uh, nieuwe inrichting gevonden eigenlijk voor, uh, voor dit pand. Je kunt het zien als een wellnesscenter voor, uh, voor, voor, ja, voor schaal- en schelpdieren. Dus oesters, krabben, kreeften. Allerlei schelpjes voor in de pasta te bereiden bijvoorbeeld. Die stockeren wij hier en die maken wij zandvrij. Die zuiveren en die schonen wij. Kratten met oesters. Ja. Dus deze oesters zijn net binnengekomen. Nou, je ziet, die, die zijn nog. Oester is relatief sterk. Die is droog getransporteerd... Uh, Conventioneel noem ik dat even, in netzakken. Dus de visser steekt die oesters in een netzak. Netzak gaat op het palet. Palet gaat in een gekoelde vrachtwagen en komt naar ons. Dan gaan ze terug hier het bassin in en dan worden ze gezuiverd en geschoond. Maar wat is dan zuiveren? Nou, zuiveren dat is heel belangrijk voor schaal- en schelpdieren, um, omdat die beestjes die zitten vol met zand. Um, die kunnen uit water komen waar de kwaliteit van het water misschien wat minder is... als dat schone Oosterscheldewater wat wij hier binnen hebben. Dus de producten die we dan hier uit een ander gebied hier krijgen... met mogelijk een, een E. coli bijvoorbeeld erin... die moeten wij zodanig schonen en zuiveren dat dat beestje eruit is. Dat dat volledig verdwenen is. En dat doen wij door het zuivere zeewater en door ons uitgebreid filtersysteem. Ah, dit is een dus een sint jacobs Deze komen uit het uh, kanaal in uh, Frankrijk. Dan worden ze daar, uh, daar gevist. En je ziet al wat beweging uh, komen hier in dit... Ja, in dit open nu. kan open en dicht. Dus dat doet een schelpje. Die komt uh, op het drogen, raakt zijn water kwijt... en die gooit eigenlijk zijn bek open. Die is eigenlijk naar, ja, naar lucht en water aan het happen. Voorheen kwam dit droog binnen. Een schelpje wat droog getransporteerd wordt... is redelijk kwetsbaar. Heeft een, heeft een relatief korte houdbaarheid. Maar omdat wij dit product nu onder water transporteren... en bij ons hier in de bassins terug in het water zetten... Ja, komt dat beestje bijna niet op het drogen. Nu staan we bij wat jij zegt uniek is in de wereld. Een soort, ja, het lijkt een soort kleine wc'tjes die je wel eens in de straat ziet van plastic. Maar dan iets breder en iets lager. En dit zijn uh, tanks... Die we feitelijk over heel de wereld kunnen transporteren. Dus een, een voorbeeld van dit mobiele uh, transportsysteem is uh, Canada. Uh, wij kopen in Canada diverse schade- schelpdieren aan. Die worden vanuit Canada met de boot getransporteerd naar ons. Die zijn dus gedurende transport bevinden die producten zich in de tanks in het zeewater. Blijven in leven en komen in optimale conditie bij ons uh, aan. Maar vervolgens zijn die tanks leeg. Maar wat doen wij nu? Wij verkopen ook weer producten aan de Canadese markt. Dus die tanks gaan weer gevuld terug naar Canada met diverse producten. Bijvoorbeeld Franse oesters. Le Petit pêcheur en onze Chris Bijma was daar en die is inmiddels hier geland. Die heeft ook oesters meegenomen, hè, Chris? Ja, klopt. Oesters meegenomen, want... De, de Franse oesters worden dus hier um, ja, in dat bassin gezet. En als ze uit Bretagne komen, verkocht als Bretagne-oesters. Maar dit zijn umami-oesters. Umami oesters, dus ja. ze kiezen ze uit op de smaak umami. Dus die gaan we achteraf naar de die uitzending. Gaan we zo meteen gaan we na achter? Nee, we trekken ze om achter, al in de uitzending oh. open, Chris. Oh, weer. Loop niet weg. Oh. Nee. Met die oesters dan vooral. Oh, ja. Ondertussen, lieve luisteraars... ik zit hier aan tafel met allemaal mensen... die er echt verstand van hebben. Hendrina van Kranenburg. Zij is de uitbater hier van de Kampvierse Toren. Restaurant ook. Uh, we hebben aan tafel Marcel van der Kreken. Hij vist op en ophaling Maar ook uh, op op oosterscheldekreeft En uh, met hem... En natuurlijk met, uh, met Jan Kruisen, de man van de Zeewier. praten wij nu even over wat er op tafel komt uit de keuken van de Kamp Kampveerse Toren. Ik heb hier, denk ik, net een hapje genomen van het duurste gerecht van dit moment in Nederland. Namelijk een risotto met... Oosterschelde kreeft uh, meer dan 60 euro per kilo. Met daarnaast een asperge, een witte asperge en zeewier. En zeewier, maar die witte asperges kosten op dit moment 19 ja. euro inkoop. Het witte en het rode goud. Ja, en die dus jullie gaan failliet aan het eind van dit uh, seizoen denk ik. <laughs> dit kan toch nou, dat nooit. Hopen we niet. Nee. nee. Nee, maar het is wel heel lekker. Nou, gelukkig zijn er heel veel mensen die ook nog wel wat voor willen neerleggen om uh, echt uh, super lekkere kreeft te zijn eten. Zijn die zeeuwen niet zo zuinig? Absoluut niet. We zijn er zuinig op. Kijk, hier heb je over nagedacht van tevoren. <lacht> nou, dat is een, een, een, een, een. Toen ik een jonge meid was, ben ik bij de Vagels gaan werken. En in Utrecht. En in de keuken. En toen dacht ik: het eerste wat ik uh, absoluut niet wil. is dat ze horen dat ik uit Zeeland kom. Puur omdat, Omdat ze denken dat je dan een zuurig meisje bent. Hè? Ja, een zuurig Ja, geen ja meisje. Ja, ja. Nou, dus dat is, gezien dit menu niet nee, aan de hand, hè Marcel? Daarom. Nee, nee, nee. Maar nou, wij zeuren zijn dan? niet zuinig, we zijn, heen er heen zuinig heen zijn er zuinig op. En dat is dan uh, hetgeen wat wij, uh, ja, wij zijn we trutsel op. Vissersmannen, vinden jullie het lekker? Ja, maar ik vind het heerlijk. Wat vind je het lekkerst op dit moment, Marcel? Ja, die risotto. Die risotto. Ja. Ja, die goede bite en die heerlijke vis erbij. Jan? Nou, ik ga toch echt voor het vlees, hoor. Voor het vlees? Ja, dus gewoon gekreeft. Ja. Jij bent daar heel behendig in, zie ik. Je nou ja, hebt daar is... jaren op mm. getraind. Nou, nee hoor. Nee hoor. Met zo'n lang vorkje ben je nou. Dat is echt een fijne smaak. Dan gekregen. gaan we maar even naar het nieuws. We komen zo terug. Speciaal voor iedereen: NPO Radio 1.